12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Opnieuw protesten in Moskou. Prins Philip geholpen aan zijn hart. En de belagen van AZ-keeper Esteban donderdag voor de rechter. Het weer vanmiddag wolkenvelden. En ook zon, temperatuur 8 graden. Vanavond wisselend bewolkt en droog. Kom er een nacht vanuit het westen regen. Morgen eerste kerstdag bewolkt en geleidelijk overal droog. En dan wordt het 8 tot 10 graden. Opnieuw betogingen in Moskou. De tienduizenden demonstranten eisen nieuwe verkiezingen... en een onderzoek naar de frauduleus verlopen stembusgang van begin december. In Moskou kies je Hekster. Onze correspondent ze staat in de menigte. Kiesia, ja, hoe is de opkomst tot dusver? Nou, de demonstratie is al een tijdje bezig... maar er blijven, en blijven maar grote mensenmassa's naar het podium komen. We staan een beetje aan het einde van de demonstratie... en ik kan zien dat er echt nog steeds heel veel mensen deze kant op komen Russen. We komen altijd een beetje laat op gang in het weekend. Schattingen lopen uit. Eén, hoeveel mensen er zijn op dit moment. Tussen de 50 en 100.000. Ik kan dat zelf absoluut niet beoordelen. Uh, maar hier waar ik sta is in ieder geval nog ruimte genoeg. Dus ik denk dat we ja, voor de definitieve schattingen nog heel even moeten wachten. Hoe is de sfeer onder de betogers? Oh, het is ontzettend gezellig. Heel veel jonge mensen. Maar in, uh, ja, vorige, vorige keer, twee weken geleden. ...maar ik vooral jonge mensen. En nu zijn het eigenlijk ook meer gewone mensen, als je dat zo mag zeggen. Mensen die boos zijn omdat de uh, overheid hun belofte niet nakomt bijvoorbeeld... ...en hen geen huis te geven, zoals uh, eerder toegezegd. Uh, allerlei andere clubs van mensen die zich verzameld hebben. En die zitten hier allemaal dik ingepakt, want het uh, vriest hier en het sneeuwt. Ze zijn naar de demonstratie gekomen met grote witte ballonnen, witte lintjes, witte bloemen. Wit is uh, de symbool, dat kleur van de protesten. En uh, ja, de politie bijvoorbeeld heb ik eigenlijk nog helemaal niet gezien. Dus alles verloopt tot nu toe heel rustig. Bij een vorige demonstratie werd de bekende blogger Navalny gearresteerd. Die is weer vrij. Is hij erbij vandaag? Ja, hij is erbij vandaag en hij zal ook een van de sprekers zijn. En ik uh, weet zeker dat op het moment dat hij het podium zal uh, beschreden, dat hier een heel groot gejuich zal opgaan. Want hij is... Uh, Heel populair. Er zijn heel veel sprekers vandaag, omdat er heel veel organisaties zijn die bij deze demonstratie betrokken zijn. En er wordt gezegd dat ook oud-Sovjet-president Michael Boratschon zo meteen op het podium de menigte zou toespreken. En dat zou natuurlijk wel heel bijzonder zijn. Ze willen uh, nieuwe verkiezingen. Hoe groot is de kans dat die demonstraties dat, uh, dat demonstranten dat voor elkaar krijgen? Nou, op dit moment is die kans uh, bijna nul, zou ik zeggen. Uh, zowel president als meneer Poetin heeft dat herhaaldelijk uitgesloten. De verkiezingen zijn goedgekeurd door de kiescommissie. Dus dat betekent dat de uitslagen geaccepteerd zijn. Uh, in Rusland weet je maar nooit hoe het loopt. Uh, vannacht heeft ook een uh, belangrijke adviescommissie van de gezegd dat zij ook vinden dat de verkiezingen geannuleerd moeten worden. En dat er nieuwe verkiezingen zouden moeten komen na aanpassing van de kieswet. Ik denk zelf dat we uh, na deze demonstratie de beweging op een laag pitje zal komen te staan... omdat ook hier de feestdagen eraan komen. Maar dat richting de presidentsverkiezingen in maart... de protestsfeer die er toch wel hangt in Rusland... dat die weer zal oplaaien. Kiesje Hekster bij de demonstratie in Moskou... en ook in andere steden in Rusland wordt gedemonstreerd. Hogeschool in Holland heeft twee tentamers van de opleiding rechten... in Rotterdam ongeldig verklaard. En dat komt omdat een docent de studenten twee keer... dezelfde toets had laten maken...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 Gisteren werd er een stand geplaatst in zijn kransslagader om die open te houden. Prins Philip was met pijnklachten in zijn borst opgenomen in het ziekenhuis. De Britse tv-zenders hebben vanochtend natuurlijk een royalty-watchers in stelling gebracht... om de situatie rond de prins te duiden en nauwgezet te volgen. En bij de BBC werd gezegd dat prins Philip vandaag bezoek mag ontvangen van zijn naaste familieleden. Wie er langskomen is niet bekend. Dit will have been quite a shock, obviously, for the Queen. We weten niet of ze haar be zal bezoeken, maar zeker certainly members of the family will be going. We do know that the Duken-Duchess of Cambridge... are naar to uh, Sandringham today, so maybe they will detour. But we'll have to wait and see just to, to identify... which members of the family go to see Philip organiseert de dag na kerst... altijd de jachtpartij op het familieland Groet Sandringham. Of die nu wel doorgaat, is de vraag. In de Braziliaanse stad Recife is een 34-jarige Nederlandse bolletjeslikker aangehouden. Doorniers op het vliegveld zagen dat de man zich erg nerveus gedroeg en ze kregen argwaan. De man werd gescand en toen bleek dat hij 80 capsules met drugs had ingeslikt. De verdachte verklaarde dat de drugs afkomstig waren uit Suriname. Hij wilde de bolletjes via Lissabon naar Brussel brengen. De Nederlanders zou 5000 dollar verdienen met de smokkel. Hij is naar een ziekenhuis gebracht waar de bolletjes zullen worden verwijderd.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 dat er landen zijn die proberen via internet achter geheimen te komen van andere landen. Maar ook wordt er gewezen op de mogelijkheid van cyberaanvallen door landen om sabotage te plegen. Oud-VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn heeft zich uitgesproken voor aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek. De kwestie ligt binnen zijn partij gevoelig. Het kabinet moet mogelijk fors extra bezuinigen komend voorjaar. Maar premier Rutte wil daarbij niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Eenhoorn vindt dat onverstandig zei hij in het Radio 1-programma Trost Nieuws Show.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 Rutte heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Het kabinet heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat er heel veel mensen in Nederland niet zo bang zijn om daar eens naar te kijken. U ook niet, als ik zo hoor. U zegt hypotheekrente daar moet je over gaan praten. Daar moet je ook echt naar kijken. Maar ook weer niet als een geïsoleerde maatregel. Maar je moet een algemeen beleid erop richten. En inderdaad, het lijkt nu erg ad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 Ton Lokhoff is de nieuwe trainer van VVV. Hij volgt, volgt Glenn de Boek op, die begin december opstapte... bij de Eredivisieclub uit Venlo. Lokhoff zat zonder werk. Zijn laatste club was Red Bull Salzburg uit Oostenrijk... en daar was hij assistent van Huub Stevens. Lokhoff stapte op nadat Stevens werd ontslagen. In Nederland werkte hij als coach eerder voor NAC Breda en Excelsior. Hij vertelt waarom hij bij VVV aan de slag gaat.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 Ja, de, de grootste taak is natuurlijk om, om te zorgen dat VVV volgend jaar weer, weer in de Eredivisie speelt. Ton Lokhoff, de nieuwe trainer van VVV. Ze kunnen beter, de ploeg staat nu een en laatste in de Eredivisie. De hoofdpunten van deze uitzending. Opnieuw protesten in verschillende Russische steden. Alleen in Moskou zijn al tienduizenden mensen op de been. De Britse prins Philip is geholpen aan zijn hartklachten. Artsen hebben een stand geplaatst in zijn kransslagader... En Nederland moet zich wapenen tegen digitale spionage... volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... hebben andere landen het op onze geheim gemunt. Dit was het uitgebreide internationaal, zodadelijk zo dadelijk de VPRO met Argos.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Joke Veninga. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Er is veel commotie over het natuurakkoord... dat staatssecretaris Bleker heeft gesloten met de provincies... Waarom was Bleker bij de finale onderhandelingen over dat akkoord zelf even niet aanwezig? Straks hoort u de uitleg van de staatssecretaris zelf. Eerste reportage nu. Vandaag is het precies een jaar geleden dat de Somalische gemeenschap opgeschrikt werd... door een inval van de politie in een belwinkel in Rotterdam... en in vier woningen in het Brabantse Gilsen. Al snel bleek dat de informatie waarop die inval was gebaseerd niet deugde. De politie heeft niet kunnen achterhalen waar de valse tip vandaan kwam. Hebben ze dat eigenlijk wel voldoende geprobeerd? Verslaggever Rick Delhaas ging op onderzoek. Luistert u naar zijn verslag.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 Uh, het is gebeurd op basis van een ambtsbericht van uh, de AIVD. En, uh, in dat ambtsbericht uh, stond omschreven dat uh, een aantal Somaliërs uh, betrokken zouden kunnen zijn... bij de voorbereiding van een terroristische aanslag hier in Nederland. Wij kregen het ambtsbericht uh, uh, gisteren in de loop van de middag van de AIVD. En vanaf dat moment zijn wij volop in de benen gegaan met de nationale regie om de dreiging zo, zo snel mogelijk weg te nemen. We staan in de belwinkel aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam waar een zijruit van de etalage inderdaad een Diggelen ligt. Computers zijn omgetrapt. En ja, hier stond dus het arrestatieteam gisteravond. Juist, Terwijl ja. de eigenaar gewoon met sleutel in zijn hand stond. Hè? Juist, juist. En ze willen niet met hem in discussie. En ze hebben gezegd, u bent de eigenaar. Ja, u bent gearresteerd. Ja, terrorisme. Daar gaat het om. Nou, Hebt u enig idee? Ik heb helemaal geen idee. En ik weet niet ook waar ze over hebben. We zijn geen terroristen. We zijn normale mensen die hier uh, als een burger dus, uh, wonen. Eerste kerstdag 2010. Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket, Gerrit van der Burg... geeft uitleg over een grootscheepse politieactie de avond ervoor. Kerstavond. De Nationale Recherche heeft op de dag van de inval... een Amtsbericht ontvangen van de inlichtingendienst AIVD. Daarin staat dat de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab... van plan is met de kerst een aanslag te plegen in Nederland... Veel tijd voor nader onderzoek is er niet. Politie en justitie nemen geen enkel risico... en dus wordt er nog diezelfde avond op verschillende locaties... in Rotterdam en Gilze een inval gedaan. Er werd gesproken over een mogelijke aanslag op zeer korte termijn. 24 of 25 december of kort daarna. Het object van die eventuele aanslag is bij ons niet bekend. Ook in de loop van het onderzoek is daar geen duidelijkheid over gekomen. Even plots als de terreurdreiging opkomt... lijkt de hele zaak als een nachtkaars uit te gaan. Vijf dagen na hun aanhouding zijn alle twaalf Somaliërs vrijgelaten... en twee maanden later zijn ze ook geen van alle verdachten meer. Het Openbaar Ministerie komt met een schadevergoeding. De Somaliërs zelf zeggen dat ze er zijn ingeluist. Ze spreken van een valse tip... afkomstig van een landgenoot die hen wilde afpersen. Hoe geloofwaardig is hun verhaal? Waar draaide het bij die afpersing om? En is het aannemelijk dat een simpele afpersingszaak... binnen de Somalische gemeenschap tot zo'n ophef leidt in Nederland... waarbij 300 agenten worden ingeschakeld om een terreurdreiging af te wenden? Argos over afpersing, illegale banken... en een Somalische journalist met bijzondere praktijken.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 Een citaat uit het Amtsbericht van de AIVD... dat op 24 december binnenkomt bij de Nationale Recherche. De informatie is uiterst sumier... en de betrouwbaarheid van de tip onduidelijk, zegt de AIVD zelf. Nog een citaat uit het Amtsbericht. Deze aanslag zou uitgevoerd worden door waarschijnlijk zes Somalische mannen... die daarbij worden ondersteund door een Nederlandse man van Somalische afkomst... die bekend staat als... Deze persoon communiceert met het GSM-nummer... en is eigenaar van een belwinkel op de Middellandstraat te de Rotterdam. Deze man zou voor twee van de aanslagplegers de huisvesting regelen. Daarnaast is mogelijk betrokken een persoon die bekend staat als... In het AMS-bericht worden slechts twee onvolledige namen genoemd. Daarnaast een adres en een mobiel telefoonnummer. Deze gegevens leiden naar twee Somalische mannen in Rotterdam. De AIVD zet een observatieteam in. De eerste observatie waarvan in het Amtsbericht melding wordt gemaakt... is van 23 december, een dag voordat mogelijk een aanslag zal plaatsvinden. Onder die tijdsdruk lijken allerlei handelingen al snel verdacht. Opnieuw een citaat uit het Amtsbericht... Voorts is de AIVD gebleken dat twee jonge mannen op 23 december 2010 in genoemd winkelpand aan de Middellandstraat te Rotterdam aanwezig waren terwijl dit pand afgesloten was. Beide mannen zijn vanaf dit pand vertrokken met medeneming van twee gevulde tassen in een rode Nissan, bestuurd door een derde vermoedelijk Somalische man. Hierna hebben deze mannen met medeneming van genoemde tassen... het pand... betreden. Na korte termijn hebben vier mannen dit pand verlaten... zonder medeneming van de tassen... en hebben plaatsgenomen in de Nissan voorzien van kenteken... De rit werd voortgezet naar het Van der Valk motel... aan de Rijksweg A58 te Gilsen. Bij dit motel verscheen een Fiat Punto voorzien van kenteken met drie vermoedelijk Somalische personen. In dit wegrestaurant hebben deze zeven mannen enige tijd met elkaar gesproken. Tevens bleek dat personen van deze groep... enkele kamers in dit motel hadden geboekt en reeds betaald... maar vervolgens wilden annuleren. Het ambtsbericht van de AIVD was uh, serieus en concreet. Uh, en daar stond ook een mogelijke dreiging in geformuleerd... Dat zal de AIVD de volgende keer weer doen. En wij zullen op zo'n bericht ook weer daadwerkelijk grootschalig inzetten. Na de arrestaties reppen Somaliërs en hun advocaten van een mogelijk valse tip. Afkomstig van een Nederlandse Somaliër die verschillende van hen zou afpersen. Een van de advocaten, Marjolein Dikkerboom. Kamerweg het proces hebben de cliënten aangegeven dat zij wel een vermoeden hebben hoe een en ander nou tot stand is gekomen. En daarbij is inderdaad genoemd dat um, drie personen worden afgeperst door iemand anders uit dezelfde gemeenschap. Wat, wat houdt die afpersing precies in? dat indien er geen medewerking zou worden verleend... er inderdaad berichten zouden uitgaan... dat cliënten betrokken zouden zijn... bij het voorbereiden van een terroristische aanslag. Maar wat ze dan zouden moeten laten... of wat ze dan daarvoor zouden moeten doen om dat tegen te gaan... in het kader van het onderzoek worden daar geen uitspraken over gedaan. Ja, ik ben dus in Rotterdam. Ik loop op de Westkruiskade naar de Middellandstraat. Daar is een belhuis... En ik ga nu eens even praten met de eigenaar van uh, die belwinkel, Mohamed Roble... en zijn broer, Noer Farag. Het is medio februari 2011. Verslaggever Rick Delhaas probeert in Rotterdam... meer te weten te komen over de afpersing. De belwinkel is dan nog steeds dicht. We vinden de eigenaar en zijn broer een paar straten verderop... in een Somalisch ontmoetingscentrum... Er is alleen één man die wij denken dat hij heeft te maken met die uh, problemen in uh, Somalië, die in Breda woont. hij is een bekende afperser. En een, bijna alle Somaliërs kennen hem om uh, zijn praktijken. Ja, hij, hij heeft u ook geprobeerd ja, hij, af te persen. Ja, ja, is... Wat, wat, wat is er gebeurd? Ja, uh, hij komt hier, volgens mij, zes maanden geleden. Hij maakt een reclame, moet uh, geld betalen. Ik heb gezegd: ja, ik ga niks betalen. Hij zegt, hij staat, betaalt niet reclame reclamen. Ik maak een uh, slechte reclame voor jou. Ja, hij dus hij wilde, hij wilde een advertentie op zijn website uh, plaatsen... Ja. en uh, zei, van, daar moet u voor betalen. Ja, hij zegt, u moet betalen. De man die de Somaliërs beschuldigen van afpersingspraktijken... is een landgenoot die woont in Breda. We noemen hem D. Dat is de eerste letter van zijn voornaam. D kreeg in 2007 een status als politiek vluchteling... Hij noemt zich onderzoeksjournalist en publiceert verhalen op verschillende Somalische websites. D zou gedreigd hebben de Somaliërs in verband te brengen met terrorisme als ze geen geld aan hem zouden geven. Maar dat is niet het enige. Zo krijgen we te horen van verschillende bronnen uit de Somalische gemeenschap. De Rotterdammers zouden al veel langer door D worden afgeperst. Omdat ze in hun welhuis een geldtransactiekantoor zouden runnen zonder vergunning. Nou schrijft hij ook dat u een um, money transfer heeft zonder vergunning. Nee. Nee? Ik nee. heb nee. Nee, Dat, dat klopt niet? Dat nee, vergunning. niet klopt. Helemaal niet klopt. Niet. Nee. Nee. nee, nee. Nou is het wel zo dat hij ook andere mensen heeft afgeperst die een uh, money transfer hebben zonder vergunning? Klopt. Dat klopt. Ja, ja. dat heb ik ook uh, meerdere bronnen gehoord, waaronder uh, de hapje en uh, nog meer andere. Ja. Er zijn wel illegale bankiers die door D worden afgeperst... maar wij hebben alleen maar een belhuis. Aldus Robbele en zijn broer Noer Farag. Informeel bankier. Ja, bankier is misschien al een groot woord... maar het heeft ermee te maken dat migranten in Nederland... in dit geval Somaliërs, dus geld sturen naar hun land van herkomst Somalië. Onderzoekster Christine Carabin van de Vrije Universiteit Amsterdam... legt uit hoe vanuit de Somalische gemeenschap... geld wordt overgemaakt naar hun familie. En dat doen ze dan niet via bijvoorbeeld ABN AMRO of een andere bank, ING. Maar dat stuur is eigenlijk via iemand die ze vertrouwen in Nederland, een contactpersoon. Um, en die zorgt er dan voor dat dat geld de ontvanger in Somalië bereikt. Ja, en dat gebeurt onder andere omdat er in Somalië helemaal geen banksysteem is. Hè? Ja, dat is de belangrijkste reden. Maar het is ook wel zo dat ook andere groepen migranten in Nederland soms van deze manier gebruik maken. Waarom heeft dat, dat de voorkeur? Het is eigenlijk een goedkope manier en het is, wordt ervaren als een betrouwbare manier. En daarvoor, daarom is het eigenlijk zo populair. Een van de grote Somalische transactiekantoren is Daab Shiel. Het hoofdkantoor zit in Engeland en daar heeft de bank, in tegenstelling tot Nederland, ook een officiële vergunning. Op 25 januari 2011 dient er bij de rechtbank in Breda... een kort geding dat de hapjehiel heeft aangespannen... wegens onjuiste en onrechtmatige publicaties op internet. Een kort geding tegen D. De hapjehiel wordt door de continue stroom van onrechtmatige publicaties... geschaad in haar goede naam en haar onberispelijke imago. En een rectificatie is in dit geval op zijn plaats... omdat de beschuldigingen uh, al lang op internet staan heel lang blijven doorwerken... en ook gemakkelijk kunnen worden overgenomen door andere pers. Aldus Diana Joosten, de advocaten van Dahab Jihil... tijdens de zitting in januari. Op verschillende websites wordt de bank in verband gebracht... met de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab. De advocaten van D, Margriet Koedoder, brengt er tegen in... dat sommige artikelen niet op de website van D zijn gepubliceerd... maar op een andere site, een site die niet van hem is. Productie 7 is, blijft het voorblad afkomstig van Suna Times. Suna Times is niet van cliënt, maar van een privaat mediabedrijf. Dat is gevestigd in Mogadishu. Um, via whois.net blijkt een bedrijf GoDaddy Limited de registrant van de domeinnaam te zijn. Deze website is dus niet van cliënt. De advocaten van de She'il wijst er tijdens de rechtszaak op... dat de bank en D geen onbekenden voor elkaar zijn. In het verleden hadden ze zelfs een zakelijke overeenkomst. Deze overeenkomst hield kort gezegd in... dat de She'il tegen betaling van 500 dollar uh, per jaar... van mei 2007 tot mei 2009 mocht adverteren op de website Wagaku Soep. Nou, na die datum is er geen overeenkomst meer tot stand gekomen tussen partijen. En daarna is de heer... Eigenlijk zijn pijlen gaan richten op de hapsieheel. We bellen met advocaten Joosten voor een nadere uitleg. We willen meer weten over de relatie tussen de bank en D. In 2007 verschenen er op het internet negatieve artikelen over de bank. Daarna kwam er een overeenkomst met D, waarbij de bank betaalde voor advertenties. En nadat die overeenkomst eindigde, verschenen er opnieuw negatieve artikelen. We willen van advocaat de Joosten weten of het in haar ogen gaat om afpersing. We hebben geen toestemming om het telefoongesprek uit te zenden. En spelen het derhalve letterlijk na. Na de schadelijke artikelen werd een overeenkomst gesloten. Is dat geen afpersing? Daar denk ik nog over na wat ik daarmee moet doen. Wij hebben gehoord dat het in het geval van internationaal opererende banken... om bedragen van 10.000 dollar gaat bij deze persoon. Ja, dat heb ik ook gehoord. Er is dus meer gevraagd dan 500 dollar? Ja. Op 8 februari doet de rechtbank in Brida uitspraak... in de zaak Dahab Jihil tegen D. De rechtbank wijst de vorderingen van de bank... om de artikelen van verschillende websites te halen... en een rectificatie te plaatsen af. De rechtbank oordeelt dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt... dat D de schrijver van de artikelen is of dat hij er anderszins verantwoordelijk voor is. De rechtbank veroordeelt Dahab tot betaling van de proceskosten. We willen meer weten over de websites van D... en de negatieve publicaties over Dahab en het Rotterdamse Belhuis. Uh, Laten we eens even kijken, die baga koussoop, hè. Dat ziet eruit als een, uh, als een soort journalistieke site... met allerlei nieuwsberichten en zo... Uh, klikt eens op wat er dan gebeurt. Op een van die nieuwsberichten hier, bijvoorbeeld English News. Ja, dan uh, ja. ligt hij naar de Suna Times. Nou uh, ja, dan worden we doorgelinkt naar de website uh, Suna Times. Maar ja. ja. En jij bent? Uh, ik ben Rick Haring, ik ben DDR's informatica student aan de Radboud Universiteit. Samen met Rick Haring probeert verslaggever Huub Jaspers uit te zoeken... welke verbanden er bestaan tussen de verschillende websites... D. zegt dat hij publiceert op de websites Wagakushub en Asoy. Vanuit die sites wordt vaak doorgelinkt naar een andere website... de Sunna Times. Dat is de website waarop zowel de Rotterdamse landgenoten... als de bank Dahab Shiel beschuldigd werden... banden te hebben met een terreurorganisatie. Maar daarmee heeft D. niets te maken, zo stelt hij. Nou, had jij nog een website waar je meer kon achterhalen ja, over, deze, over deze websites? Wat is dat? Uh, ja, dat is een soort zoekmachine. Uh, die, uh, ja, dat heet ook heel toepasselijk Spy on Web. Maar uh, die is uh, gemaakt om uh, ja, uh, sites aan elkaar te koppelen. Die geeft heel makkelijk informatie over welke websites nog meer uh, potentieel... Uh, interessant zijn als je die website kent Nou ja, ja spy on web hè? Ja. spion op het internet ja inderdaad ja. Hij, ja het is echt een soort spion hij kijkt welke website staan er nog meer op dit ip adres welke website hebben nog meer dezelfde uh, reclame erop staan voor dezelfde persoon dus uh, ja daardoor kun je heel snel zien van welke websites zijn potentieel nog meer van die eigenaar nou, oké okay. uh, ja dus uh, daar gaan we nu even op kijken nou ja, je kan hier zien dat er uh, verschillende uh, ja, nummers zijn die uh, voor ja, Google Ads is dat dat uh, dat ze van Google en dan kun je advertenties op je website zetten en dan krijg je een nummertje die jou identificeert en zodat als mensen op je advertenties klikken, dan krijg jij het geld zeg maar. Ja. En je kan zien dat op uh, wagenkusoep.com die heb ik nu ingevuld in die spion web uh, tool en dan uh, zie je dat er vier nummers verschijnen voor Google uh, advertenties. Ja, bij één nummertje verschijnt ook de website van Suna Times. Dus dat betekent dat op die website advertenties staan. Als mensen daarop klikken, dan gaat dat geld naar dezelfde persoon als, uh, als op de Kusup site Ja, je zegt eentje, ik zie nog een tweede ook, hè, waar beide namen op voorkomen. Zowel ja, de... Kusup als Suna Times. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, ja. De, de, de nummers zijn een soort klantnummers van Google? Ja, een soort van, ja, het is gewoon een uniek identificeerbaar nummer. Waarbij... Wat, wat naar een persoon leidt? Ja, wat naar, ja, wat naar één account leidt, ja, inderdaad. Ja. Dus um, jij zegt, hieruit kunnen we eigenlijk concluderen dat uh, de website Sunna Times van dezelfde persoon is als de website Wagaku Soep. Ja, dat is zeer aannemelijk in ieder geval, ja. Ja. Kunnen we nog zien ook wie die eigenaar is dan? Wie, wie, wie er achter dat nummerschaal gaat? Welke persoon? Wie, wie krijgt het geld dat nu naar deze websites gaat? Ja, Dat kunnen we niet zien, want dat uh, houdt Google lekker geheim. Zie ik dat nu goed? Heeft deze persoon, deze klant, nog veel meer websites? Uh, ja, dat zou te zien heeft hij een stuk of... Ja, bij het eerste nummer staan 25 uh, websites. En er uh, is dus, dus nog een nummer waar ze beide in voorkomen. staan er staan 17 websites onder. Nou oh, ja, en ik zie hier ook staan... Asoi.org, die hoort daar ook bij. Ja, inderdaad, die staat er ook tussen. Twee keer zelfs, ja. Asoi.org, Associated Somali Journalists. En daar kun je nieuwsartikelen lezen in het Engels, in het, uh, het Nederlands, in het Somalisch. En daar staat ook een kopje contact-as. Klik daar eens op. Oké. Okay, uh... Ja, dan zie je dat het uh, adres verschijnt. Dat uh, lijkt een stichting te zijn... Die in Breda is gevestigd. Die, die heeft zelfs KVK-nummer. Dus, uh... Oh ja, Nederlands nummer van de Kamer van Koophandel. D ontkent verantwoordelijk te zijn voor de Suna Times. Maar er zijn allerlei verbanden tussen de sites waarop hij onder zijn naam publiceert en de Suna Times. En ook blijken de advertentieinkomsten van al deze sites naar dezelfde persoon te gaan. Bij een van de sites, assoy.org, staat een adres vermeld. Een adres in Breda, de stad waar D woont. En er staat een telefoonnummer bij. Het 06-nummer van D. Bij ons onderzoek krijgen we van verschillende bronnen in Nederland... maar ook in het buitenland meer informatie over de praktijken van D. Maar niemand van onze bronnen wil met zijn naam of stem op de radio... We krijgen te horen dat onder meer een Somalische ontwikkelingsorganisatie... en een Somalische bank in Londen door D. zouden zijn benaderd. Allemaal op dezelfde manier. Als ze niet meewerken, dreigt D. met negatieve publiciteit. En dit soort informatie kan in Somalië mensenlevens in gevaar brengen... zo wordt ons verteld. We bellen met Roland Marchal, een gerenommeerde wetenschapper uit Parijs... die onderzoek doet naar oorlogseconomieën. Hij kent Somalië goed. We vragen hem of hij dit soort gedrag herkent. In Somalië kan vanwege de oorlogsomstandigheden iedereen claimen journalist te zijn. Je kunt jezelf van de ene dag op de andere tot journalist promoveren. Je kunt jezelf journalist promoveren. Journalisten in Somalië vertonen nogal eigenaardig gedrag. Ze hebben geen normaal inkomen. Dus een goede manier om geld te maken is op een bedrijf af te stappen... en te zeggen, als je me geen geld geeft, dan maak ik slechte publiciteit. Dus je gaat bijvoorbeeld naar een luchtvaartmaatschappij en vraagt om geld. En als ze dat niet doen, dan schrijf je bijvoorbeeld dat er technische mankementen aan toestellen waren. Of dat de maatschappij bagage zoek maakt. En Marcel voegt daar nog aan toe. En de persoon die u noemt, is bij mijn informanten bekend. En dat is niet hetzelfde als een politieonderzoek of een justitieel onderzoek maar hij staat de boek als onbetrouwbaar en iemand die dit soort dingen doet. We bellen met Abdirahman Omar Osman, minister van Informatie van Somalië. We hebben gehoord dat hij ook zou zijn afgeperst door D. Daar wil minister Osman niet met ons over praten. Maar hij vertelt ons wel dat hij D kent. De minister wil niet met zijn stem op de radio... Maar we mogen hem wel citeren. Deze man, die in Nederland woont... houdt zich al lange tijd bezig met falsificaties... opzettelijke misleiding en chantage. Hij fabriceert verhalen met de bedoeling... om Somalische zakenmensen en politici te chanteren. Hij publiceert onder meer op Sunna Times, Asoy en Wagaku Soep, Websites die hij controleert. Tot slot bellen we met advocaat Michael Ruperti collega van Marjolein Dikkerboom. Hun kantoor verdedigde negen van de opgepakte Somaliërs... die van terrorisme werden verdacht. De eigenaar van het Belhuis, Groble, heeft in der tijd aangifte gedaan... van afpersing. Wat is daarmee gebeurd? Ik weet niet hoe het is onderzocht. De Nationale recherche heeft gerapporteerd aan de officie van justitie. De officie van justitie heeft gemeld dat hij onvoldoende aanknopingspunten ziet... om een verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen... Ja, maar heeft u zelf het idee dat het verhaal van uw cliënt, dat die meneer uit Breda de tipgever zou kunnen zijn, waar zou kunnen zijn? Ik weet wel haast zeker dat het waar is, omdat mijn cliënt ook gesprekken met die persoon heeft opgenomen en heeft ingeleverd bij de nationale recherche. Er zijn gesprekken tussen die twee? Ja. En die zijn opgenomen? Ja, door mijn cliënt. En daar, daar wordt over afpersing gesproken? Ja, en dat zijn gesprekken die uh, zijn uh, opgenomen voordat... Uh, onder andere mijn cliënt is opgepakt uh, wegens vermeende terrorisme. Ja. Dat was voortbedurend op een eerder gesprek... waarin die meneer uit Breda aangaf dat hij gewoon geld wilde. En als hij geen geld zou krijgen, zou hij het verhaal verspreiden... Uh, dat, hij, uh, dat mijn cliënt uh, banden had met Al-Shabaab. Ja. Uh, weet u om wat voor soort bedrag het ging? Uh, tienduizenden euro's. Tienduizenden euro's, ja. ja. Heeft uw cliënt ook betaald? De cliënt heeft niet betaald. Oké, okay. wat vindt u dan van de hele gang van zaken? Nou, ik vind het uh, um, op zijn uh, minst opmerkelijk dat in een moderne rechtsstaat uh, mensen kunnen worden vastgezet... op basis van uh, één enkele bron waarvan de overheid zelfs de betrouwbaarheid niet kan vaststellen. Ja, uh, de, uw cliëntje hebben allemaal uh, schadevergoeding gehad, hè? Ja. ja. En ruimhartig? of uh... um, Substantieel meer dan in een normale strafzaak. Uh, waarom hebben uw cliënten uh, zo'n substantieel hogere uh, schadevergoeding gekregen? Uh, nou, het is een deel uh, omdat zij vast hebben gezeten, onterecht. Uh, daar staat een bepaald bedrag voor. En daarnaast hebben zij uh, immateriële schadevergoeding gekregen... omdat uh, ja, toch een uh, beschuldiging is van een ernstig uh, terroristisch misdrijf. Uh, ja, en het, is, het was al heel snel gebleken natuurlijk dat... Uh zij onschuldig waren. En de zaak heeft natuurlijk ook in de media heel erg opgespeeld. En trouwens, de wijze uh, aanhouding is natuurlijk ook meegenomen in het bedrag. Hè? Want het is natuurlijk wel een arrestatieteam geweest... die met uh, ja, alle, alle geluk, uh, de mensen heeft aangehouden destijds. Kunt u iets zeggen over de hoogte van uh, de vergoeding... die cliënten hebben gekregen? Nee, daar, uh, daar mag ik zelfs niks over zeggen. Het is onderdeel van de, van de overeenkomst... dat wij uh, ons over de, de hoogte van de schadevergoeding niet uitlaten. U luisterde naar een reportage van Rick Delhaas en Huub Jaspers. De techniek was van Alfred Koster. Wilt u nog eens terugluisteren of Argos-afleveringen podcasten? Dat kan. Ga dan naar vpro.nl slash Argos. En daar kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief... of vriend worden via Facebook. Argos. Radio Ongio. Deze rubriek maken we samen met onjo.nl, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Staatssecretaris Bleker van Landbouw ligt overhoop met de provincies over het omstreden natuurakkoord dat zij in september sloten. In dat akkoord staat dat de provincies verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van het natuurbeleid. Maar zij moeten dit doen, zeggen ze zelf, met veel te weinig geld. Het zou bleek vooral gaan om de honderden miljoenen euro's... die hij met de maatregel hoopte te bezuinigen. Vier van de twaalf provincies hebben het akkoord inmiddels verworpen. En Flevoland heeft gevraagd om uitstel. De vraag is, hoe nu verder? Maar wij zoomen vandaag in op één pikant detail over deze kwestie. Namelijk de vraag... Hoe is dat akkoord eigenlijk precies tot stand gekomen? Vooral, waar was staatssecretaris Bleker op de middag... van de laatste onderhandelingen met de provincies? Vorige week donderdag lieten we bij de collega's van Villa-Vepiro... al een deel van het gesprek horen dat Argos-redacteur Erik Arends had... met de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan Remkes. Remkes is de man die namens de provincies met Bleker... over het natuurakkoord onderhandelde... Hij vertelde dat de partijen op maandag 20 september... tot diep in de nacht met elkaar om de tafel hadden gezeten. Maar dat ze er toen nog steeds niet uit waren gekomen. Pas de volgende dag, op Prinsjesdag... bereikte men definitief overeenstemming. Maar vreemd genoeg, zonder Bleker. Er waren nog een paar dingen die afgemaakt moesten worden. En dat hebben minister nog niet gedaan. De heer Bleker was er overigens die nacht ervoor Natuurlijk wel steeds bij. Ja. ja.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 Ja. Waar ik zelf bij was. Uh, en dat was alleen met Donner. En toen heeft u niet gevraagd, waar is Henk? Nee, hey, dat, uh, dat beschouw ik op dat ogenblik niet uh, niet precies als mijn verantwoordelijkheid. Dat is gek. Volgens Remkes was de verantwoordelijk staatssecretaris... dus niet bij het laatste gesprek over het natuurakkoord. Terwijl hij dat akkoord daarna wel gewoon mede ondertekende.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 Maar de staatssecretaris wil ons bij nader inzien toch vertellen hoe het zat. U hoort daarom nu een verkorte weergave van dat nogal wonderlijke gesprek. U had wat vragen, geloof ik. Sommige kan ik beantwoorden, sommige niet. We zien... Maar uh, ik doe mijn best, want u wilt een beetje een beeld hebben van hoe dat nou gelopen is die laatste weken. Ja, ik wil u even een citaat van de heer Remkes voorleggen: Het leek de minister van Binnenlandse Zaken en mij goed om het maar even af te maken. Hij zei ook, ik weet niet precies wat zich daar op het departement heeft voltrokken. Ik weet wel waar ik zelf bij was, en dat was alleen met Donner. Dat is uh, stoere taal, hè? Wat zegt hij? <laughs> stoere taal. Nou, dan heeft hij het knap gedaan. Ja? Uh, kan die, kan die, uh, want hij heeft er erg veel moeite om de twaalf provincies erachter te krijgen. Dus ik zou me maar niet zo stoer... Nee, nee goed, maar, uh, als, uh, als, maar als de heer Remkes zegt, en dat, <laughs> was, en dat was alleen met Donner... Ik was er die middag bij... Ze hebben twintig minuten bij elkaar gezeten. Klaar was het. Remkes zegt: ik heb het met Donner afgemaakt. Oké, okay, nou laat hij niet in die veronderstelling leven. Maar, hem. Maar, maar, maar klopt dat of klopt dat niet? Uh, nee, naar nou mijn waarneming niet. Want dat was die avond ervoor al af. We waren eruit. Uh, en er was nog een uh, geschilpunt. Met name over hoeveel grond er nou werkelijk uh, beschikbaar zou zijn om in te zetten. Ja. Uh, en uh, daar waren verschillende berekeningen. Onze mensen hadden het over. Uh, 14.000 en de provincie is over 3.000 meer. Ja. Uh, en toen is op voorstel van de heer Remschis gezegd: uh, Nou, daar komen, we, daar komen we nu met z'n 12 er niet meer uit. Ja. Uh, laten we morgen in uh, klein comité even kijken, ook naar ambtelijke voorbereiding of dat af te wikkelen is. Ja. Dus u zegt, u zegt uh, ik was erbij, Van Heugden was erbij, Donner en Remkes waren erbij. We waren er met vier. vier. We hebben in een grote vergaderzaal gezeten, we hebben in een kleine vergaderzaal gezeten... en ik weet dat de heer Donner en de Remkes tien minuten nog een kwartier of 20 minuten apart hebben gezeten. Ja. Waarom was u daar niet bij dan? Ik was eerst maar te laat en B, uh, Donner en Remkes hadden even behoefte om samen te praten. Maar waarom mocht u daar niet meer bij zijn dan? Ik heb helemaal niet gevraagd om erbij te zijn. Waarom heeft u dat niet gevraagd dan? Ja, het is toch logisch dat je in zo'n proces... de heer Remkes en de heer Donder... minister van Binnenlandse Zaken, commissaris, voorzitter van het IPO... als die op een gegeven moment denken van... goh, het is even goed om met z'n tweeën te praten. Laat ik het toch graag gebeuren? Maar goed, zij hebben het dus afgemaakt met z'n tweeën. Nee, het is pas een week later afgemaakt. Nee, maar op het moment van die 21ste is er s'avonds getekend... En wat er toen is ondertekend, hebben zij afgemaakt, die middag. Uh, wat er toen is ondertekend, dat was het resultaat van de zondag vanavond ervoor. Met nog wat veranderingen. Met wat, nog wat veranderingen op de dinsdagmiddag. Ja, het enige punt was de discussie over de grond. Ja, ja precies. Waarom was, u, waarom was u er op het laatste, laatste moment niet bij? Waarom hebben Donner en Remkes het afgemaakt? Ik was, ik was er gewoon bij en het was... Ik heb, ben er misschien twintig nee. minuten niet bij geweest. Precies, de cruciale uh, ben er, 20, 20 minuten. minuten. niet bij geweest. En er is precies gebeurd wat de inzet. Kijk, het is, wel, het is natuurlijk wel heel interessant... dat, uh, dat, dat iedereen zegt uh, die dit akkoord uh, een, een moeilijk akkoord vindt... het is een wurgakkoord van Bleker. Uh, het is Bleker die zo hard onderhandelde. Mm -hmm. uh, en dan, dat is toch heel raar uh, als je zou denken... dat ik op de momenten dat het erom ging niet bij zou zijn geweest. Nou ja, dat was wel feitelijk de omstandigheid... Mm. Dat, dat moment is er niets meer gebeurd wat vanuit mijn portefeuille relevant was. Maar waarom, waarom hebben zij dan samen willen praten? Zal ik een ander voorbeeld noemen? We nee, even... nee, ik wil even, even antwoord op, op deze vraag, meneer Bleker, met alle respect. Dat kan op dat moment uitkomen. Zo heb ik ook met bilaterale contacten gehad. En zo gaat dat in die gesprekken, in die ja, onderhandelingen. Nee, dat wil ik geloven, de, maar waarom? Waarom? Dat is, er zijn, kunnen meerdere redenen voor zijn geweest. Ik heb ook mijn redenen gehad om... Noemt u om, er eens één? Een? Oh, dus... die, die zou ik niet weten op dat moment. Mag ik u een reden voorleggen? We hebben met mensen gesproken die bij de gesprekken betrokken zijn geweest. Een van hen zegt dat natuurdossier, dat is uh, zo ingewikkeld en zo inhoudelijk. Waarschijnlijk is de heer Bleker gewoon te diep op de materie allemaal ingegaan. En konden mannen aan de zijlijn, zoals Remkes en Donner, de kwestie gewoon veel beter overzien. Nou, ik ging niet zo diep op de materie in, want uh, het verwijder wat ik vaak krijg is dat ik juist wat oppervlakkig met de materie bezig ben. Oké, okay, dus dat is de reden niet geweest? Nee, lijkt me niet zo nuttig, nee. nee, maar, nee. Maar, maar doet u dan toch eens een suggestie? U moet, toch een, u moet toch een reden hebben gezocht waarom die twee ineens apart gingen zitten? Dat moet u aan de heren vragen. Op dat moment was dat even functioneel. Klaar. Ja, precies. Ik zeg, ik, ben er, ik word er nu door u op geattendeerd. Ik heb er nooit meer stilgestaan. Oké, okay, dus de verantwoordelijke staatssecretaris heeft er nooit bij stilgestaan waarop op het, op het finale moment de minister van Binnenlandse Zaken en de vertegenwoordiger van de provincies ineens even apart gingen zitten. En daarna werd er ondertekend. En daarna werd precies ondertekend wat daarvoor bekend was. Geen probleem. Ja, dat weet u van tevoren niet. Maar dat was het wel, want ik kreeg het daarna ja, voorgelegd. Ja, dat weet u achteraf, maar u weet van tevoren nee, niet wat eruit voorgelegd. komt. ik kreeg het voorgelegd. Nee, tuurlijk, maar u, u kreeg het voorgelegd nadat ze twintig minuten bij elkaar hadden gezeten. Maar voordat ze Kijk, met z'n twee. en er ver... Kijk, dan was er geen verandering ten opzichte van de situatie van de maandagavond. En nou, dan is het toch prima? Nou, er zijn toch veranderingen aangebracht? Zijn geen ver... Er is geen toezegging gedaan waar het gaat om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de grond. Nee, maar er, was, er zijn wel veranderingen aangebracht in de tekst. Ja, maar dat waren echt voor mij volstrekt ondergeschikte punten. Het moment waar u geweldig over spreekt, is uh, niks essentieels gebeurd. Behalve dat de provincies ja hebben gezegd. Waren de feiten en cijfers hè, die u tijdens de onderhandelingen inbracht altijd uh, juist? Nou, nu ik het helemaal aan het eind bezie. wel. Uh, maar eerder niet? Nou... De provincies hadden soms andere cijfers over hectares. Mm -hmm. Maar ik moet uh, aan het eind vaststellen... dat onze mensen het nagenoeg altijd bij het juiste eind hadden. Onze, onze ambtenaren. Wij hebben iemand gesproken, meerdere mensen trouwens gesproken... die bij het, uh, uh, de onderhandelingen betrokken waren. En uh, die zeggen uh, dat de spanningen uh, uh, die er tijdens die onderhandelingen voelbaar waren... Onder andere het gevolg waren van het feit dat uw ministerie... Uh, uw telkens met verkeerde feiten en cijfers de onderhandelingen instuurde. Nee hoor, ik, ik sta volledig achter de wijze waarop ik uh, ben ondersteund... En de, en, de, en de cijfers die zijn uh, aangeleverd. En het bewijs is aan het eind ook wel geleverd... want er zijn vele pogingen gedaan... om meer hectares uh, aan de provincies te laten toevloeien. Het bleek uiteindelijk gewoon niet te kloppen. Uh, de cijfers en... van de provincie niet? Nee, die klopten op een aantal punten helemaal niet. De gedachte dat er nog 3000 hectare beschikbaar was, was gewoon laricoek. Dus u zegt mijn cijfers klopten en de cijfers van de provincie niet? Nou, ze waren in ieder geval bezig om te majoreren soms. Ja, maar dat is onderhandelen. Daar heb ik geen moeite mee. We hebben, we hebben ook gebeld met uh, Lutz Jacobi van de Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid. En uh, Stientje van Veldhoven van D66. Zij vinden het bizar en, en op zijn minst zeer vreemd... dat de verantwoordelijke staatssecretaris bij de laatste gesprekken er gewoon niet bij is. Een, een van hen zei, ja, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Topfiguren die komen eigenlijk op het laatst, maar bleek die gaat op het laatste moment weg. Ja, nee, nou ja, goed. Uh, ach, ja, dat, hoort, dat, dat, dat is een beetje de... Dat hangt een beetje in de lucht, hè? In de lucht hè? bleker bashing. Uh, dus uh, fantastisch. Uh, laat ze rustig doorgaan. Nog, nog één laatste vraag. Zou het kunnen zijn dat Donner en Remkes het eigenlijk gewoon veel beter samen konden? Misschien vanwege hun bestuurlijke ervaring? Oh, dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Kijk, ik was hm. wel in die onderhandelingen een lastige man, dat weet ik wel. Uh, ik moet door die 600 hoeveel miljoen bezuinigen. 600 miljoen plus 100 miljoen structureel. En natuurlijk is dat lastig. En uh, je heet als vak, vakgedeputeerde de gedeputeerde en de vakstaatssecretaris tegenover elkaar. En dan kan het inderdaad wel eens goed zijn wanneer twee mensen die er even wat verder vanaf staan, nog eens wat zaken doorspreken. Vind ik heel goed in het geheel. heb ik totaal geen probleem mee. Ja, u zat misschien toch te veel op de inhoud dan? Ik zat vooral op de bezuiniging en de inhoud en de grondposities die we hebben. Ja. En ik merkte ook, ik begin toen de heer, kijk, de heer Remkes. Uh, die zei ook letterlijk tijdens het eerste overleg: Ja, ik weet echt helemaal niet waar het over gaat. Het is nee. voor mij helemaal nieuw, die materie. Ja. Huh? En voor de donder is het ook helemaal nieuw. Ja. Huh? Prima. En dat praat Soms makkelijker praat. dan misschien of zo? Soms praat het wel eens wat makkelijker, ja. Ja, het duurde even, maar Bleker geeft het uiteindelijk vrij onomwonden toe. Hij zat zo diep in het onderwerp verzonken... dat hij de ervaren rot Piet Hein Donner nodig had... om de provincies over de streep te trekken om het natuurakkoord te tekenen in uh, dat overleg dus met Remkes en Donner. Mooiste zin uit dit gesprek was wel er is niks essentieels gebeurd behalve dat de provincies ja, hebben gezegd toen hij er niet bij was. En nu moet hij wellicht alsnog opnieuw met de provincies om de tafel gaan zitten, want vier provincies hebben het akkoord verworpen en eentje Flevoland vraagt om uitstel. Wie moet hem daarbij helpen? Nu Piet Hein Donner vicepresident van de Raad van State is geworden. Dat wordt meteen een kluifje voor Donners opvolger op Binnenlandse Zaken. En dat is, zoals u weet, Lisbeth Spies. Wij wachten het rustig af hoe dit ja. verder gaat. Uh, dit was uh, Argos tot zover. Ik wijs u er even op dat Argos-redacteur Irene Houthuis vanavond op deze zender Radio 1 wethouder Lodewijk Asje gaat interviewen in het marathoninterview. Drie uur lang dus. De eerste van een reeks van zes gesprekken is dit marathoninterview van vanavond. En straks op dezezelfde zender Radio 1 hebben we Tros in Bedrijf. Bas van Werven. En daar gaat het onder andere over het theatersucces van 2011. En dat is Soldaat van Oranje. Dank voor het luisteren. En een hele fijne dag nog en verder. En ook nog een hele mooie rustgevende kerst gewenst. En dat doen wij namens Argos met Tom Waits. Back in the crowd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 Yeah. you.